10 uur Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Rijksvoorlichtingsdienst ontkent dat Prins Frizo is overleden. De RVD reageert op een melding van de tv-zender National Geographic die vanochtend de koninklijke familie condoleerde met het overlijden van de prins. Op de zender was vanochtend rond 8 uur even een zwart beeld te zien en daarna stond in beeld National Geographic Channel betuigt zijn medeleven met de koninklijke familie en de Nederlandse bevolking met het overlijden van zijn hoogheid Prins Frizo. De RVD wilde aanvankelijk niet glashard ontkennen dat de prins was overleden. De dienst hield het bij de mededeling. Zoals eerder gemeld zullen wij bij significante veranderingen... in de gezondheidstoestand van de prins mededelingen doen. Later kwam de RVD wel met een ondubbelzinnige ontkenning. National Geographic Channel is niet bereikbaar voor commentaar. De Partij voor de Dieren viert vandaag het tienjarig bestaan. In Apeldoorn is een feestelijke bijeenkomst... en ter gelegenheid van het jubileum is een documentaire gemaakt... De Partij voor de Dieren werd op 28 oktober 2002 opgericht... uit onvrede over het volgens de partij Dieronvriendelijke Beleid... van het kabinet Balkenende. De partij achtte vooral het CDA hiervoor verantwoordelijk... maar vond ook dat de diervriendelijkste partij, GroenLinks... te weinig prioriteit gaf aan dierenwelzijn en dierenrechten. De partij kwam in 2006 in de Tweede Kamer... en heeft sinds die tijd steeds twee zetels gehad. De Partij voor de Dieren heeft ruim 12.000 leden. Het heeft de afgelopen nacht in vrijwel het hele land gevroren. In Twente was het het koudst. Er werd een minimumtemperatuur gemeten van min 10,2. In de Duitse deelstaat Sachsen waren vannacht meer dan 70 aanrijdingen door zware sneeuwval. Drie mensen liepen daarbij verwondingen op, maar in de meeste gevallen bleef het bij blikschade. Door stuifsneeuw en omgeweide bomen zijn in de regio veel wegen afgesloten. Het weer, veel zon, maar in de kustprovincies ook kans op een enkele bui. Het wordt een graad of 9. Tegen de avond in het westen meer bewolking, gevolgd door wat regen. Dit was het NOS journaal. Goedemorgen, welkom bij lekker weg in eigen land. Kom naar het live optreden van jazzgigant Herbie Hancock solo. Dit is een enige concert in Nederland. Exclusief live in het concertgebouw in Amsterdam op maandag 5 november. Bestel nu direct kaarten voor Herbie Hancock en geniet.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 Langs de grenzen van Turkije, vanavond om tien voor half negen bij de VPRO op Nederland 2. Dit is Radio 1. VPRO. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Matthijs Deen. Ja, goedemorgen, welkom bij OVT. In afwachting van verder nieuws over Prins Friso en de RVD... brengen we u een programma opgenomen gisteravond op de Nacht van de Geschiedenis. Wij waren wij vannacht in het Rijksmuseum... waar historici uit heel Nederland bij elkaar waren... om mee te maken wie de Libris Geschiedenisprijs zou winnen... en vervolgens met elkaar te praten over het thema van de Maand van de Geschiedenis... Arm en Rijk. Nou, daar hebben wij energiek aan meegedaan. We spraken niet alleen met de winnaar van de Geschiedenisprijs... maar ook met drie gasten over de eerste helft van de 19e eeuw... de wereld van Dickens... Waarin het armoedeprobleem zich ontwikkelde van de zaak voor predikanten en diaconieën via liefdadigheid tot een staatsaangelegenheid. En daar was ook Nelleke Noordenvliet om haar column te lezen. We nemen u zo mee naar het Rijksmuseum afgelopen nacht. Ja, maar eh, we praten vanmorgen ook nog in de studio. Uh, over corruptie in Nederland. Dit in verband met de vele affaires die nu allemaal uh, boven water komen. Onder meer die van de Roermondse wethouder Van Rijden eerder deze week. We bellen daarover met Michel van Hulten, oud-politicus... en kenner van de corruptiegeschiedenis. En in het tweede uur bespreken we nieuwe historische films... en net verschenen boeken met onze recensenten Hans Renders en Jos van der Burg. En we sluiten dat uur af met het tweede deel van het spoor terug... over de Cuba-crisis. Vandaag onder meer over de IJssellinie. Niet veel mensen weten het... Maar de spanning van het moment leidde ertoe destijds dat die linie in werking werd gesteld. Wat, als het helemaal was doorgegaan, had betekend dat er voor het eerst in eeuwen weer een waterlinie in Nederland gelegen had. Ja, het eind van tweede uur hoort u zoals gebruikelijk... Manix Schoolhaas over de Geschiedenis24-site. En daar is ook een opname uit Mekka uit 1885... die ook op de site is te horen, want, en weinig mensen weten dit... de oudste foto's en opnames uit Mekka zijn gemaakt door Nederlanders. U komt ons, zoals altijd, mailen op ovt.vpro.nl. Maar eerst gaan we terug naar afgelopen nacht... het Rijksmuseum in Amsterdam, waar juryvoorzitter Pieter Broertjes... met tromgeroffel bekendmaakte wie de Libris Geschiedenisprijs had gewonnen. Met een persoonlijke inzet, dat stelling neemt tegen gangbare standpunten, dat consciëntieus gebruik maakte van bijzondere bronnen, rustig is opgebouwd, helder is geschreven en voor alles een belangwekkende bijdrage levert aan een historisch debat over een even belangrijke als omstreden periode uit de Nederlandse geschiedenis. Dames en heren, de Libesgeschiedenisprijs Geschiedenisprijs 2012 wordt toegekend aan Bart van der Boom. Wij weten niet van hun lot. Gewone Nederlands en de holocaust. Ja, zo is het daarnet bekendgemaakt wie de Librisprijs voor het beste historische boek heeft gewonnen. En die winnaar is nu bij ons aan tafel. Bart van der Boom, hartelijk gefeliciteerd. Ben je overdonderd? Wat, wat zijn je gevoelens? <laughs> wat gaat er door u heen? Uh, ja, nee, ik ben lichtelijk overdonderd, maar ik ben ook heel uh, trots en, uh, en tevreden en vereerd. Ja, want, want hoe schatte je van tevoren je eigen kansen in? Kende je de andere boeken, de, de ik, ik heb, ja, ik, Alleen Wesselingsboek had ik niet gelezen, de andere boeken had ik er allemaal uh, gelezen. Uh, en die vond ik allemaal ook heel goed, dus... Uh, uh, ja, ik denk dat een ander boek ook had, had kunnen winnen. Ja, ja, uh, dus, ja, ja. Maar goed, ik, ik ging ervan uit dat ik, dat ik een serieuze kans zou moeten maken. Ja. Ja, nou, bij ons in de redactie hoopten wij natuurlijk dat onze eigen Jos Palm zou winnen. Ja. Maar als we, de, uh, als we erop zouden moeten inzetten, dan scoorde jij toch wel hoge ogen. hoor. Nou. Dat, uh, ook bij ons. want ik bedoel, Jouw boek behoorde ook in publicaties van tevoren wel tot de favorieten. Terwijl het om een boek gaat... Wat gaat over een onderwerp waar al boekenkasten vol over geschreven zijn? Hè? Ja. Wat, wat, wat, zegt dat? wat zegt dat voor jou? Uh, nou ja, ik, ik, ik spreek een deel van wat in die boekenkasten staat tegen. En, en dat helpt, denk ik. Dat, dat geeft het boek, denk ik, een zekere, uh, een zekere urgentie. Ehm... Um, um, uh, ja, en verder is het een onderwerp wat natuurlijk heel erg leeft in, in, in de collectieve herinnering uh, en in het maatschappelijk debat. Uh, ik begin het boek ook met, met zoiets van als ik mensen moest uitleggen waar het boek over ging, dan zei ik over de vraag of we het gewoest hebben. En dan wist iedereen altijd wat daarmee bedoeld werd. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel interessant, dat zo'n zo simpele frase, iedereen weet direct waar het over gaat. Niemand vroeg ooit uh, wat gewoest, wie, ja. wanneer. Ja. Dus het is een vraag die, die, die maatschappelijk zeer leeft. En dus is het niet zo vreemd dat er belangstelling is voor het mogelijke antwoord. Nee, het is natuurlijk prettig dat je niet hoeft uit te leggen. Dan, want je hebt dan in feite door dat ene te zeggen uitgelegd waar het helemaal over gaat. Maar toch ja. is er iets heel bijzonders. Je bent bij ons al vrij uitgebreid in OVT geweest. Hè? Ja. We hebben al met... De, maar om even de, het geheugen op te frissen van, de, van onze luisteraars. Je hebt uh, vooral gebruik gemaakt van dagboeken ja. uh, van mensen uit die tijd. Kan ja. je iets zeggen over die aanpak? Um. Ja, kijk, het, Omdat het gaat om de vraag wat dacht men toen over de Jodenvervolging en wat dacht men dat er met de joden gebeurde... Eh, moet je terug naar de tijd zelf. Want dat zijn onderwerpen die na de oorlog zo belangrijk zijn geworden... en zo beladen zijn geworden... dat de herinnering aan wat mensen toen wisten en dachten... ongetwijfeld verontreinigd is geraakt... door wat mensen later hebben geleerd en later zijn gaan denken. Maar dat dus, geldt natuurlijk ook voor jou als schrijver. Uh, uh, ja, maar goed, ik ga niet af op wat ik zelf daarop wil. Nee, ik baseer maar, maar... me op, op dagboeken. Ja, ja oké, okay, maar, maar alles wat je erover gelezen hebt... moet je ja. dus zelf ook weer even wegzetten. Ja, ja dat is zo. Maar uh, daar had ik het wel wat makkelijker... omdat uh, mijn intuïtie mij zei... Uh, dat, uh, dat heel onwaarschijnlijk was dat mensen die holocaust in zijn in, in volledigheid begrepen. Uh, dus de vraag was alleen, oké, okay, wat, wat begrijpen ze wel en wat begrijpen ze niet? En daarvoor zijn dagboeken prachtige bronnen. Uh, want het is een onderwerp wat mensen bezighoudt... waar heel veel dagboekschrijvers iets over zeggen. En dat is dus gegarandeerd niet verontreinigd door uh, latere percepties... Ja want, uh, daarvan. ja, want waar het over gaat is dat dat imago van de gewone man... Hè, de omstander ja. tijdens de oorlog... Ja. dat dat verder die oorlog wegkwam, uh, eigenlijk die, dat imago eigenlijk steeds slechter werd. Ja, ja. Sinds, sinds de jaren zestig is natuurlijk ons hele beeld van de bezetting... anders geworden en somberder geworden. En zeker de afgelopen uh, uh, 20, 25, 25 jaar is heel dominant geworden... wat ik de, de mythe van de schuldige omstander noem. Namelijk het idee dat gewone Nederlanders... Uh, best wisten wat er met de Joden gebeurde... maar dat ze dat eigenlijk niet erg interesseerden. Uh, dat is een, een, een heel uh, cynisch en een, en een gitzwart beeld eigenlijk. Eigenlijk is het heel opmerkelijk dat dat zo ingeburgerd is geraakt. Maar het is denk ik wel wat de meeste mensen... als je het in de winkel staat zou vragen, ongeveer zouden uh, antwoorden. Uh, en dat beeld is denk ik, uh, ik denk dat je het op basis van dagboeken kunt zeggen... dat beeld is, is onjuist. Mensen zijn niet onverschillig over de vervolging van de Joden. De, dat gaat ze juist aan het hart... En ze snappen maar deels wat er gebeurt. En dat verklaart een beetje waarom heel veel mensen toch gehoorzaam en passief zijn. Ja. Terwijl die gehoorzaamheid en die passiviteit is de laatste 20, 25 jaar... juist altijd geïnterpreteerd als een bewijs dat het mensen niet kon schelen. Dat ze het allemaal wel best vonden. De redenering is toch heel veel geweest. Uit Nederland zijn uitzonderlijk veel Joden gedeporteerd. Dat moet betekenen dat de omstanders het eigenlijk wel best vonden. Dat ja. is wel een begrijpelijke redenering, maar het is geen sluitende redenering. Ja, uh, zouden we kunnen concluderen dat, dat vlak na de oorlog... Uh, of uh, laten we zeggen de eerste twintig, uh, dertig jaar... dat het beeld uh, zwart-wit is geweest in uh, de zin zeg maar voor zoals Loe de Jong erover schreef, en een klein groepje fout en de rest van de Nederlanders uh, was vier... en bleef de koningin trouw. Dat het daarna uh, grijs is geworden, blom, uh, later van de heide... Uh, tot naar, dat, de, naar die zwarte kijk toe die jij schetst. En dat jij het nu weer kleur geeft... Uh, of is dat te veel eer nou, voor jezelf? Zou dit een, een, een nieuwe nou, manier van naar de klok naar nou, kijken, ik? Ik, kunnen ik, zijn? ik zou niet blommen en van der Eieren, denk ik, tot hetzelfde kamp willen rekenen. Ja. Dat, dat lijkt, ik denk dat Hans Blom het daar ook niet helemaal mee eens zou zijn. Maar wat ik schrijf is wel in zekere zin een rehabilitatie van Lou Jong. Op dit punt, in het algemeen als het gaat om kwesties van stemming, en van wat mensen dachten, en hoe mensen de zaken destijds beleefden is bijna alles wat Loer de Jong geschreven heeft ontzettend raak. Loer de Jong is ook genuanceerder dan ik hem net kenschetste. Loer de Jong is niet zo zwart-wit. Ja, ik denk dat Loer de Jong is, is in de discussie de afgelopen 10, 15 jaar... heel veel onrecht aan gedaan. Omdat hij altijd wordt afgeschilderd als iemand met een heel ongenuanceerd... en evident achterhaald standpunt. Maar, maar als je Loer de Jong leest, zie je dat dat helemaal niet klopt. Loer de Jong is veel genuanceerder dan iedereen altijd, uh, altijd zegt. Dan is het zijn televisieserie misschien geweest. Ja, die is natuurlijk heel veel compacter en gecomprimeerder geworden. Maar ook daar wordt wel eens gezegd... daar, daar wordt de Nederlanders eigenlijk uh, niets, uh, uh, niets verweten. Maar als je de uitzending over de jodenvervolging bekijkt... komen er ook getuigen aan het woord die zeggen dat ze het heel erg moeilijk vinden... om onderduikplekken voor joden te vinden. Ja. Ja. Tot, uh, tot slot, uh, die manier waarop jij nou dit onderdeel van de oorlog bekeken hebt... zijn er ja. nou andere... Uh, onderdelen uit die oorlogsgeschiedenis... die we ook op die manier weer zouden moeten gaan bekijken... als het jou ligt, aan jou ligt, op die andere manier? Nou ja, om, om de oorlog te bekijken vanuit de perceptie van de tijdgenoten... is in allerlei opzichten heel erg eh, verhelderend. Um, um, omdat je beter kunt begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. Uh, bijvoorbeeld het feit dat mensen alsmaar tijdens de oorlog denken... dat die nog maar een paar maanden gaat duren... is cruciaal om te snappen waarom mensen handelen als ze doen. Dus kijk, vrij veel van het gedrag van gewone mensen tijdens de bezetting... wat wij nu terugkijkend bezien, is voor ons enigszins onbegrijpelijk. En lijkt soms ook heel schandelijk en verwijtbaar. En ik denk dat de reactie daarop zou moeten zijn... dat wij iets blijkbaar niet goed snappen. Als gewone mensen dingen doen die wij schandelijk vinden... dan zou ik zeggen, dan moet de conclusie zijn... dan begrijpen wij die mensen blijkbaar niet goed. Want wat zij toen deden, was toen normaal. Dus blijkbaar snappen wij hun perceptie en hun omstandigheden niet. Dus in plaats van te roepen wat toch vrij gebruikelijk is... het is allemaal een schande. Wat een stelletje lamzakken, zouden we moeten denken... blijkbaar moeten wij ons beter verdiepen in hoe die mensen de wereld zagen. En dan snappen we ze misschien wel. Bart van den Boom... Uh... Nogmaals, we zitten nu op de nacht van de geschiedenis. Je hebt net die uh, prijs gewonnen ja. namens OVT. En waarschijnlijk ook veel luisteraars van harte gefeliciteerd. Okay. We gaan je niet langer vasthouden. Daarbuiten staan mensen te drommen om je te feliciteren. <lacht> Zou het? Uh, het uh, ik denk het wel. <lacht> en terecht. Uh, het gesprek wat wij eerder met je hadden uh, staat op onze site. Die kan, je daar, die kan de luisteraar daar dus uh, afluisteren. Het boek heet uh, Wij weten niets van ons lot. is uitgever bij uitgeverij. Boom. Hartelijk bedankt dat je hier even wilde zijn. Ja, graag gedaan. Het woord is aan Nelke Noordefiet, voor de komende. Eenmaal per jaar gingen we een kopje thee drinken bij mevrouw en meneer Herkert. Hij was makelaar. Mijn vader repareerde zijn auto. Het was een middelbaar echtpaar. Hun dochter was met een Belg getrouwd en zat in de Congo. Daar kwamen spannende verhalen vandaan. De Herkert's hadden een vriendelijke belangstelling voor ons wel en wee. Met name onze schoolprestaties ontlokten hen veel schouderklopjes. Ze bewoonden een benedenhuis aan de statussingel te Rotterdam. Het was naar mijn idee rijk ingericht met een open haard en parket. Ik mocht op een kamelenbankje zitten. De thee kwam in dunne porseleinen kopjes. Wij kregen limonade. We gingen dan wel bij hen op bezoek. We hoorden niet bij hun milieu, dat voelde ik wel. Zolang ik op de lagere school zat, was dat het rijkste huis dat ik kende. Met kennis van nu zie ik dat het een niet eens zo erg riante woning was... maar met klassiek burgerlijke smaak ingericht. Met echte rijkdom kwamen we niet in aanraking, die zagen we niet. Rotterdam stopte de paar rijke lui die het had weg in Kralingen en Hillegersberg. Daar kenden we niemand. Verder dan de eigen buurt kwam je niet... en beeldmateriaal van het leven der gefortuneerden bestond niet. Televisie in de kinderschoenen. Film uit Hollywood kwam van een andere planeet... en had met je eigen situatie niets te maken. Maar ergens op de wereld slurpten ook in 1955 mensen oesters leeg, waarna ze met hun sportauto naar het buiten van vrienden reden... om haar het weekend met de jacht en ander ongerief door te brengen. Ergens op de wereld vonden orgieën plaats met flessen champagne en caviar... en zetten gebruinde mannen hun dagwinst van een ton op het spel in het casino... waarna ze hun geliefde een vurige nacht afbaden door middel van een flonkerende diamant. Ergens op de wereld aten mensen elke week buiten de deur... en kochten ze hoort couture-mantelpakjes in Parijs. Maar daar hadden we geen weet van. Mijn ouders zullen het best hebben vermoed maar hun afgunst werd niet aangewakkerd door de voortdurende irritante aanwezigheid... van privézwembaden, designinterieurs en safaris in de savanne op foto's in je damesblad. Het bestond wel, maar je zag het niet. En wat je niet ziet, bestaat ook in zekere zin niet. Het is te negeren. De kloof tussen arm en rijk is er altijd geweest, zal er altijd blijven. Altijd zal juist daar waar de arme pal naast de rijke woont waar de arme man de rijke man bedient voor een grijpstuiver... het ressentiment tegen de rijkdom worden gevoed... en opstandigheid wortel schieten. Daar zal de rijke man de arme man zijn gebrek of zijn luiheid verwijten. De televisie maakt iedereen de buurman van rijkdom en van armoede... Mijn vader vroeg pakweg in de jaren twintig van de vorige eeuw... eens aan zijn moeder waarom meneer Pastoor op zondag... altijd bij de tuinder aan de overkant op bezoek kwam en nooit bij hen. Bij de tuinder krijgt meneer Pastoor een borreltje, zei mijn oma. Dat hebben wij niet. Het was een simpele mededeling. Mijn vader heeft hem altijd onthouden. Wij gingen thee drinken bij meneer en mevrouw Herkert... Zo dichtte hij op zijn manier de kloof tussen arm en rijk. Ja, prachtig, de, de rijken die de armen zijn armoede verwijten. Ik denk dat dat nog wel aan de orde zal komen in het gesprek wat we nu gaan doen. Want arm en rijk, daar gaan we het over hebben. Dat is het thema van de maand van de geschiedenis. En om dat te doen gaan we terug naar halfweg de 19e eeuw. Het Eldorado van de problematiek. Naar de man die volgens Marx zich meer ellende van de werkende klasse aantrok... dan alle politi politici en filosofen bij elkaar. Namelijk Charles Dickens. Schrijver die weliswaar niet progressief, nog al te democratisch... en zeker niet revolutionair was, maar voor wie het thema arm en rijk... altijd een drijvende kracht achter het schrijverschap is geweest. Ja, en zijn lezers smulden ervan. Niet alleen in Engeland, maar ook in Nederland. En we gaan er dan ook niet alleen kijken naar wat het beeld was... dat Dickens zijn lezers voorspiegelde en wat hem voor ogen stond... maar ook hoe in de eerste helft van de 19e eeuw in Nederland... de dominees en de liefdadigheidsinstellingen worstelden met de ellende die ze zagen. Was het Gods bedoeling of was er meer aan de hand? En wie moest daar dan wat aan doen? De ontdekking van de armoede in de wereld van Dickens. Kortom, we praten met de anglist en letterkundige Wim Tiggers <coughs> over Dickens. Met gastdiensthistoricus David Bos over de 19e-eeuwse predikanten in Nederland. En met cultuurhistorica Jans Maartje Jansen over de bezorgde seculiere Nederlanders... die zich de misstanden om hen heen aantrokken... zonder dat daarvoor de maatschappelijke orde op de schop hoefde. Ja, uh, Wim Tiggers, heeft, heeft Dickens het thema arm en rijk voor de roman uitgevonden? Of wil je niet zo ver gaan? Nou, of hij het uitgevonden heeft, dat zou ik zo niet willen zeggen. Maar uh, hij is wel een van de grote exponenten. Zijn hele werk is er... Ja, niet mee doordrengt, maar in bijna ieder boek wat hij geschreven heeft... en hij heeft 15 romans geschreven en daarnaast heel veel uh, journalistiek werk ook geproduceerd... heeft hij zich heel veel het lot van de, met name de armen... en dan heel erg met name dat van hoe de armoede op kinderen uh, effect had ja. uh, beschreven. En in welk boek geeft hij naar nou jouw idee het, het, uh, het schrijnendste beeld van de armoede in Engeland? In Engeland? Nou... Uh, Hard Times, dat wordt over het algemeen gezien als de meest sociale roman. Het is eigenlijk een beetje een onkarakteristieke roman voor Dickens... want het is een dunnetje, zoals we dan zeggen. Hè. Meestal zijn die boeken, alle romans van Dickens kwamen in vuurtonvorm uit... of in maandelijkse feuilletons of in wekelijkse feuilletons. En dit uh, was een wekelijks boek en uh, dan waren ze meestal wat korter. En daar heeft hij dus uh, ja, de, de uitweidingen, het, het, uh, de meer sentimentele uh, passages... waar hij natuurlijk ook om beroemd en berucht is, die zijn dan wat, uh, wat korter. De humor is ook iets uh, uh, ja, ingetogener en hij heeft dan heel echt beschreven... hoe in een fictieve, maar toch wel herkenbare noordelijke Engelse industriestad... in de jaren 40 en 50 van de 19e eeuw... Ja, hoe de mensen daar leefden en met name hoe uh, die hele industriële ontwikkeling... gebaseerd was op een, het denken met feiten. Hè. Het utilitarisme, uh, dat, was, dat deed uh, groot goed. We kennen dat ook wel een beetje als laissez-faire, de laissez-faire-economie. Het idee was dat uh, nou ja, fabrikanten uh, goed in staat waren om te bepalen... Van hoe je uh, uh, Engeland voort kon stoten in, de, in het vaart der volkeren... En uh, ja, uh, heel snel ontstond er natuurlijk een enorm uh, industrieel proletariaat. En uh, Dickens heeft daar geen programmatische roman van gemaakt. Het is toch een verhaal met een plot en met een liefdesgeschiedenis... en zelfs met een overspelige relatie. Maar uh, ja, het is een boek waar... Uh... Heel duidelijk een aantal visies die Dickens heeft op, op ja, hoe het helemaal fout ging in zijn maatschappij uh, uh, uit de doeken doen. Maar ik heb ook de indruk dat, uh, dat in het boek van Dickens de, de armoede ook uh, des te schrijnender wordt. Omdat in heel veel van zijn werk ook er ook een, een, een volstrekt uh, gebrek aan begrip is over en weer. Tussen degene die er bewijs van spreken wat aan zou kunnen doen, de werkgever. En uh, degene die de armoede ondergaat. Het is een onoverbrugbare kloof. Ja, het is, uh, er waren natuurlijk vakbonden en die, waren, die zijn een tijdje verboden geweest. En toen werd het weer toegestaan. Dickens was niet zo'n grote voorstander daarvan. Hij, was eigenlijk meer, hij had meer het idee dat als die werkgevers nou maar eens konden inzien... Hè, dat je gewoon een beetje goed voor je werkvolg moest zorgen... dat je ze goede huisvesting moest geven en een redelijk inkomen... en niet al te lange en te zware werkdagen... Dat het dan wel goed zou komen. En verder was Dickens een groot voorstander van, van ja, progressie. Hij, was niet, hij wilde niet terug naar, naar de goede oude tijd van het feodale stelsel en, en voor het kapitalisme. Maar ja, tegelijkertijd had hij voortdurend open ogen voor het feit dat die, uh, die werkgevers uh, ja toch voornamelijk op, op, op winst uit waren en, en bijna geen oog hadden voor, voor hun, hun werkvolk. Het is niet zo dat, dat Dickens dacht. De staat moet op de schop. Of zo. Het, nee. het moet allemaal helemaal anders. Wat, wat, wat, wat wilde hij dat zijn lezers deden met de ellende die ze lazen? Nou ja, hij hoopte, eigenlijk is een, een, een idee van Dickens is dat het uh, het beste zou zijn... als de maatschappij zo georganiseerd zou zijn als een goedlopend gezin... En dat is ook een beetje het ideaal. Een man, vrouw, kindertjes, eh, redelijk eh, goed eh, eh, eh, onderhouden. Eh, en dat zou je dan eigenlijk ook op, op, op allerlei maatschappelijke verhoudingen moeten kunnen toepassen. En het idee dat, eh, dat het parlement hier eh, veranderingen in zou aan, eh, kunnen brengen, dat, dat zag hij heel somber in. Het is echt paternalisme dus, hè? Ja, het is, het is tamelijk paternalistisch, dat is absoluut waar. Hm. Maar, hij, maar hij signaleerde misstanden wel. Ja. En dat deed hij eigenlijk door, er, door het op een, ja, je zou kunnen zeggen, een casuïstieke wijze te presenteren. Dus hij uh, af en toe heeft hij ook wel de neiging om een beetje te prediken. En, en om, om, he, om, om, uh, om de werkgever direct aan te spreken in zijn boeken of het parlement. Heren, dames en heren, of heren waren dat natuurlijk uitsluitend in die tijd van het parlement. Doe hier iets aan, zie toch eens in wat er allemaal misgaat. Uh, maar eigenlijk was hij voornamelijk bezig met. Uh, Um, ja, te beschrijven hoe individuele gevallen, de individuele arbeider... bijvoorbeeld in Hard Times heb je Stephen Blackpool... dat is een arbeider die het beste eigenlijk uh, uit zichzelf wil halen... en in zekere zin heel onderdanig is. Hij wil gewoon zijn best doen. Alleen, uh, ja, hij, uh, hij wordt door zijn werkgever uh, wordt hij niet, uh, wordt hij niet herkend... en hij wordt ook niet herkend door de vakbond. Hij wil ook geen lid worden van de vakbond. Hij wil gewoon een individu zijn... En, uh, ja, en dan is hij ook nog heel ongelukkig getrouwd. Zijn vrouw is, is aan de drank en die verdwijnt af en toe jarenlang. En dan denkt hij, nou, dan ben ik van eraf een tijdje. Maar dan komt hij weer terug en uh, verpandt dan zijn meubilair... dat hij intussen weer bij elkaar gespaard heeft. En, nou ja, op een gegeven moment gaat hij ook bij zijn werkgever op bezoek. En dan zegt hij van... Ja, Meneer Bounderby, wat kan ik hier nou aan doen? Hoe kom ik van mevrouw ja. Nou, Dat is heel eenvoudig. Dan moet je 1000 of 1500 pond op tafel leggen. Dat moet je, in, in huidige currency moet je dat ongeveer met honderd vermenigvuldigen. Dan is dat te doen. Dat is voor jouw soort mensen niet weggelegd. En als hij op een gegeven moment door, de, door, de, door het bestuur van de vakbond... ook de rug wordt toegekeerd... omdat hij zich niet aan de regels van die vakbond wil houden... dan wordt hij, nou ja, dan wordt hij door die vakbond verder... Eh, nou, Send to Coventry, hè, zoals dat in Engeland zegt, hij wordt met de rug aangekeken. En vervolgens wordt hij weer bij zijn werkgever geroepen. En die zegt tegen hem, nou kijk eens, meneer Blackpool... als u zo'n zo lastpost al bent bij het bestuur van de vakbond... Hè, dan, dan zie ik u helemaal niet meer zitten als werknemer. Dus u, u, is... kunt, u kunt uw loon ophalen en weggaan. En ja, en, en, en dat is eigenlijk, hè, dus de, de, de problematiek en de ellende, de misère van die ene man, en die er natuurlijk al akelig aan zijn eind komt. Dat is eigenlijk een van de van de rode draden in dat boek. En, en ja, op die manier probeert hij dus duidelijk te maken dat uh, ja, dit is natuurlijk een voorbeeld van velen. Hè, dat is dan het achterliggende gedachte. Maar... David was de. Um... Je hebt een, een boek geschreven over de, de 19e eeuwse dominees mm -hmm. in Nederland. Het blijkt dat 19e eeuwse dominees met, met veel plezier Dickens lazen. Dat sommigen ja. ook op den duur probeerden um, zo te schrijven als Dickens. Ja. Het beeld wat hier geschetst wordt. Een maatschappij waar veel mis in is. Maar die niet anders moet worden. En dat als het maar een beetje zoals je zelf noemde paternalistisch Precies. gerund wordt... met, met wat mededogen, ja. maar zonder dat er dingen veranderen... is dat... In zeg maar, de eerste helft van de 19e eeuw is dat ook in Nederland de situatie waarin die, Zeer zeker. die predikanten Zeer zeker. moesten werken. En nog ver in de 19e eeuw. Want je moet je, moet je realiseren: Nederland is niet geïndustrialiseerd. Hè? Dat, dat komt pas heel laat in de 19e eeuw op gang. Je hebt kleinschalige industrie. En in die kleinschalige industrie dan, daar, daar blijven eigenlijk die, die, die, die oude paternalistische verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Zoals je zou zeggen, tussen meesters en bazen en, en, en arbeiders. Blijven daar in stand. Dus dat is een heel andere situatie dan, dan in Engeland al bestaat. Waar je echt een soort ja, klassensamenleving ziet ontstaan. Maar uh, het um, arme zat in Nederland. Arme zat en het was enorme armoede. Het was natuurlijk rond het begin van de, van de 19e eeuw was er enorme armoede. Dat er in de stad als Rotterdam een derde op de, van de bedeling uh, leefde. Uh, jaren ook 1840, 1845. Enorme armoede door mislukte aardappeloogsten. Mm. Beden, iemand als een predikant, O.G. Heldering, die beschrijft dat in 1845... dat er in de drie dagen voor kerstmis... dat er 400 bedelaars bij hem aan de deur komen. Nou, noem je O.G. Heldering. Een andere die in die tijd geschreven heeft is Koetsveld. Dat zijn eh, mensen die ook in, nou ja, in, in wat zij schrijven... Komende, figureren de armen. Ja. Die, die predikanten die waren via de dioconie verantwoordelijk voor armenzorg. Wat, hoe komt dat daaruit naar voren... Ik heb de indruk dat, ik heb er zelf iets van Koetveld gelezen... dat er toch weinig echte bewogenheid was. Ja, nou kijk, ze waren in, in, in, in de steden hadden ze er heel weinig mee te maken. In, in de steden waren, was die diakonie, dus de, de kerkelijke armenzorg... was gescheiden van de, van de, van de eigenlijke kerkenraad... waar die predikant de hoofdrol speelden. In ja. het dorp was tot het midden van de 19e eeuw... alles allemaal bij elkaar... Daar kwamen natuurlijk die predikanten, kwamen die armen tegen. Die, die, die, wonen, die, die wonen daar in, in, in zo'n dorpssamenleving. Die maakten er een heel groot deel van uit. Uh, en iemand als Van Koetsveld beschrijft in zijn boek... De pastorieten Masland, hè, waar de, de ervaringen beschrijven van een jong predikant... uitgegeven in 1843... beschrijft op een gegeven moment hoe hij dan een studievriend op bezoek krijgt. En ja, het was alsof jij bij mij op bezoek zou komen. En dat ze dan samen naar de armen zouden toegaan. En dan zegt Van Koetsveld, zegt, zegt die vriend, uh, uh, steek wel een sigaar op... Hoezo? Ik, ik ben niet zo verslaafd. Ja, nee, maar ik wil je de armen laten zien. Ik wil je niet laten ruiken. Ja, en... en uh, de... Hele uh, ja, bedeling, het, um, de onderstand, om het maar uh, op zijn protestants te zeggen. Ja. Het uit, wat wat, wat deden ze eigenlijk? Wat deelden ze uit? Deelde ze... Brood, dat, want daar weet je wat je aan hebt. He, dus liefst geen geld, net als in Amerika vandaag de dag. Dan krijgen de armen ook ze krijgen voedselbonnen. Voed, eh, maar maar liefst maar geen geld, want dat, dat, dat, dat ver, ver, vergokken ze maar, of ze verzuipen het. Dat is ook de grote zorg altijd van als die armen maar niet dat, dat geld gaan verzuipen, wat die, wat de kerk, wat de predikanten... bij elkaar hebben gecollecteerd. Ja. Maar dat, dat was niet alleen een zorg van... volgens mij niet alleen een zorg van de kerken. Maartje Janssen, <lacht> jij hebt bij andere groepen studeerd. Was dat niet ook een zorg van de burgerij... dat die arme sloepers hun geld op zouden drinken... en zelfs later van de socialisten... Drank werd gezien als het probleem door veel mensen rond het midden van de 19e eeuw. En als dat zou zijn opgelost, zouden heel veel andere problemen zijn opgelost, zoals armoede. Maar ook de krankzinnige gestichten zouden leeg zijn, de gevangenissen zouden leeg zijn. Ja. Het, het drank werd een tijd lang symbool ja. voor alles wat mis was in de maatschappij. Eh, hooggespannen verwachtingen van de drankbestrijding, die toch niet geheel zijn uitgekomen, zou ja, ja. je, je hebt een boek geschreven over bezorgde burgers, hè, de afschaffers. De mensen die, die buiten de kerk komen gewoon in, in, in burgerlijk initiatief. Eh, Iets, waren die mensen wat waren dat voor mensen en waarom namen ze dat initiatief? Nou ja, in Nederland, denk ik, uh, heeft, heeft de ideeën van, van de maatschappij tot nut van het algemeen, al eigenlijk sinds de uh, vroege 19e eeuw, uh, um, bepaald hoe in de brede burgerij dacht over uh, armoede bijvoorbeeld. Armoede was een maatschappelijk probleem, zei het nut wel. He, je kan het niet negeren, want. Het is dan wel de schuld van de armen dat hij arm is. Maar de hele maatschappij heeft daar last van. Dus het is tegelijkertijd een burgerplicht, ook van de rijken... om die armoede te bestrijden. Dit, dit is, de arme is schuldig aan zijn eigen armoede. Ja, absoluut. absoluut. Het is de ja. zonde. Het is de de, de, de arme behoort tot zijn kerk. De armoede is een gevolg der zonde. Die bron moet worden opgespoord en gereinigd. En dit doet geen wet, maar doet de heer je ja. 1850. Wat altijd gaat. Was Dickens eigenlijk iets vriendelijker over de armen? Ja, he? Dickens zeker. Die, en die moest ook niet zoveel hebben. Hij was natuurlijk wel behoorlijk kerkelijk. Maar uh, bijna geen enkele dominee of priester in zijn boeken komt er goed af. En de arme was niet altijd schuldig. En de arme was zeker niet altijd schuldig. Nee, in tegendeel. Nee. Ja. Wel wordt er vaak gezegd: armoede is een, uh, het is een moreel probleem. Misschien is de arme niet altijd schuldig aan uh, bijvoorbeeld ziekte. He? Daar kun je niet zoveel aan doen. Als je man ziek wordt, dan kun je arm worden als gezin. Maar je zou het hebben kunnen voorkomen door bijvoorbeeld spaarzaam te zijn. Precies. Dus er zit toch altijd iets van uh, een moreel probleem in dat je je niet kan wapenen tegen de armoede. En drankmisbruik of niet sparen van geld werd gezien als, als zeer belangrijke nou ja, uh, factoren. Ja. Ook, er was ook gewoon heel weinig begrip, denk ik, over hoe de economie werkte. Het, de klacht van de armen, dat er te weinig werk was, werd door uh, staatshuishoudkundigen vaak van de hand gewezen rond uh, 1850. Ja. Er, werd, er kwam steeds meer werk bij. Kijk maar, de industrie, er is allemaal mechanisatie je ziet, de mensen kunnen het niet eens alleen af. Ze hebben machines nodig. Kapitaal vermeert het ook alleen maar. Dat hele concept van een economische conjunctuur... was niet bekend in zekere zin. Kinderarbeid zat. Het was gewoon nodig. Er was gewoon heel veel arbeid. Diezelfde helderin die ze dat noemde, Er is ook een predikant. Een 19e eeuwse predikant. Die zegt ook op een gegeven moment... als je de armen wilt helpen... geef ze in godsnaam geen geld. Geef ze liever een varken. Want dan kunnen ze sparen. Het spaarvarken. Of geef ze een klok. He, want door een klok leren ze discipline. En leren ze goed hun tijd te beiden. Die vereniging van hulpbetoon... Aan eerlijke en vlijtige armoede. Ja, dat, is, nou, dat is nou typisch een voorbeeld, denk ik, van de manier waarop uh, burgers uit de middenklasse, dat zijn niet eens per se de echt rijken hoor. Dan heb je het gewoon over mensen die, uh, die zich zorgen maken over de armen, armen die ze om zich heen zien. Dat waren ook vaak vrouwen. Dit waren, dat was een vereniging die door uh, jonge juffrouwen geleid werd en door uh, gehuwde vrouwen ook wel. Wel met behulp van heren natuurlijk, die toezicht hielden op het bestuur, of het allemaal wel goed ging. Maar die is, is opgericht de eerste in het uh, ja, begin van de jaren 1840, 1841. Uh, en dan kwamen er al gauw een heleboel. Want dat was een waarin ze gingen nadenken, hoe kunnen we die armen helpen? Nou, en het idee was allereerst werkverschaffing in de vorm van diensten. Dienst, meisjes dienstjes plaatsen bijvoorbeeld. Maar ook uh, uh, het laten naaien van hemden... die dan in hun eigen winkel ter verkoop werden aangeboden. Um, en wat heel interessant is, vind ik... is dat je in de jaren 40 dan ook stemmen ziet opgaan voor een armenpatronaat. Die vrouwen en ook heren die, die zich ja, geroepen voelden om de, iets, daar iets aan te doen... moesten ook een paar uur per week of een paar uur per twee weken... een ronde maken langs Precies. de armen die hun waren toegewezen. En door middel van het huisbezoek... want in zeker ja. een soort leken variant is dus van het huisbezoek van, van die predikanten... Ja. moesten ze gaan spreken over ja. deugden als spaarzaamheid. Mm -hmm. uh, en er werd... Uh, uh, ja, er werden tips gegeven, ja. zouden we nu zeggen. Het ja, was natuurlijk een alternatief. Wat, er, wat Een dominant patroon was dat, dat, dat rijke burgers kregen natuurlijk bezoek van armen. He, die, kwamen, die klopten in ochtends bij hen aan. Die werden dan ontvangen in een soort spreekkamertje. Wat er speciaal geschikt was voor dus geen gelijke ontving. Maar juist ondergeschikte. Nou, geen van, waardevolle spullen werden daar nou, En Die kwamen dus daar aankloppen om, om, om gunsten. Dat moet je niet doen. Nee, want dan heb je namelijk geen idee van hoe mensen eigenlijk leven. En als je dus huisbezoek gaat afleggen, dan kun je dus zien van... ja, maar het is hier een beetje Smerig, hè? Er wordt niet echt hard schoongemaakt hier. En zie ik daar een drankfles staan. Dus die dan, dat, dat paternalisme kun je dus... door dat armenpatronaat kun je echt toezicht houden op iedere arme, Er moet op elke arm, op elke behoeftige huisgezin... met wijsheid en liefde worden gewerkt. Er moet worden ondersteund... Niet worden onderhouden. Ja, maar werd er ook gecontroleerd op straffen van anders geen hulp krijgen? Wat, ja, natuurlijk. Dat je later bij die woonscholen. Ja, vindt, dat ze ook brandjes gaan voeren. Ja, nou, dat er was een groot boek waarin ja. uh, opmerkingen werden geplaatst over, over het, de karakterontwikkeling. bijvoorbeeld van de armen. en of, er, of het beter ging. Of ze, zich, ja. uh, of ze wat deden met de adviezen. Maar als je Jan dit is wel het moment waarop jij natuurlijk moet zeggen. ja, maar die mensen die op huisbezoek gingen. Die deug, sommige deugden heus wel. <laughs> dat zei in, ja. Oh, ja, Dat is toch een van jouw stokpaarden. Nou ja, we hebben altijd een beetje een idee van die mensen. Dat zijn van die vreselijke paternalistische figuren. En dat is allemaal een beetje hypocriet. En er zit natuurlijk ook absolute kern van waarheid in. Maar ik geloof dat de mensen die ik bestudeerd heb... toch wel degelijk oprecht goede bedoelingen hadden. En echt ermee in hun maag zaten van... wat is mijn rol in, de, in dit maatschappelijke probleem? Het probleem van het pauperisme, zoals het in die tijd genoemd werd. Was ook een grote discussie in de politiek op dat moment. Hij had de staat een taak. De ja. kwam van 54. 50, komt ja. dan op een gegeven moment uh, om de hoek kijken. Er waren congressen over het armwezen vanaf 1854. Er kwam een tijdschrift voor het armwezen. De vereniging tegen, de, tegen het pauperisme was een soort koepelorganisatie, waarin al dat soort werkverschaffingsverenigingen... en dergelijke. Het ja. is de grote uh, angst uh, dat samenkomt. de staat, de wat wij vandaag toch zeggen, laat de staat ervoor zorgen. En dan worden dingen goed geregeld, rationeel geregeld. Dat is de grote angst bij een heel groot deel van de bevolking. Zeg nee, dat moet vooral niet. Het moet vooral persoonlijk zijn. De warme gift van de rijken, die het tot de heet, tot de dankbaarheid bij de armen. Ja, geld en goed geeft de rijken... maar dankbaarheid een munt die veel schaarser is... kan de armen geven. En wist de armen hoe naamloos veel hij daardoor geeft... o, oh, hij zou dikwijls geven. Ja, ja. Nelke had het er zo net over... dat, dat zij zich kan herinneren... dat die, uh, die verschillende standen niet mengden. Dat was natuurlijk in, de, in het begin van de eerste of 19e eeuw... was het nog veel sterker. Dus het moet toch ook een beetje een cultuurschok zijn geweest... voor die goedwillenden... om met dat milieu in aanraking te komen. En omgekeerd. Ja, we moeten niet vergeten dat die Nederlandse steden heel klein waren. Mensen woonden op één dus Kijk maar naar Amsterdam, dan heb je mooie hè, stukken natuurlijk. Aan de grachten of de straten. Maar dan heb je altijd de steegjes daartussen. En daar woonden gewoon. Hè. Je buren om de hoek waren in feite erg arm. Ja. En die zag je ook op de straat liggen, in de goot liggen met de drankfles. Ja, naar binnen gaan in zo'n huis. Dat zal inderdaad een stap mm -hmm. hè, over die drempel. Dat is wel een stap geweest. Die vrouwen konden ook geen sigaren roken ja. natuurlijk. Als ze daar <laughs> ja. naar binnen maar je hebt ook beter gemaakt, die, die armoede komt ook op jaar binnen. Dat is iets wat Branden Swaan beschrijft... In zijn zorgende staat. Bij epidemieën als de cholera. Dan krijg je de externe effecten van, van de armoede. Want dan kun je er niet aan onttrekken dat die armen, dat kunnen kracht van de armen, hè, dat, ze, dat zij een gevaar voor jou vormen. Je bent als arme ben je natuurlijk echt heel slecht af als je ongevaarlijk bent. En dus wanneer jij door je armoede anderen kunt besmetten, anderen het leven kunt kosten, dan sta je wel sterker. Dan moeten ze wel. Langskomen en er wat aan doen. Ja, precies. Ja. Wim Tiggers, de, het dit is allemaal nog in een. Het speelt zich af in een periode. waarin de staat zelf het eigenlijk nog niet heeft opgenomen. Als, uh, als haar eigen verantwoordelijkheid. Is het nou zo dat de boeken van Dickens. een rol hebben gespeeld. in bewustwording in Engeland? Tot op zekere hoogte wel. Kijk, in, wat je in Engeland had, uh, was de, de armenwet van 1834 en het armhuis. En het kwam er eigenlijk heel eenvoudig op neer dat als je geen werk had of ziek was of uh, hoe dan ook niet aan een inkomen kon komen, uh, geen gezin kon onderhouden. Uh, en er was niemand die voor je kon zorgen, geen, geen kinderen voor oudere mensen of, of familieleden. Dan kwam je in het armenhuis huis terecht en daar werden de man en de vrouw gescheiden. En het was eigenlijk een soort van, ge van gevangenis: he. je werd dan net in leven gehouden. En, nou, Dickens beschrijft dat bijvoorbeeld in Oliver Twist, hè, zijn eerste echte roman uit 1836. En, uh, uh, kort daarna heeft hij ook beschreven hoe mensen nou, van, van bijvoorbeeld van, van buiten de, de echt kinderen af konden komen... door die naar uh, hele slechte uh, belabberde kostscholen in het noorden van Engeland te sturen. En daar zijn toen wel, in de jaren 40, uh, met name door de, door de Tory-regeringen... Uh, wetten op ondernomen. Dus je hebt in, in Engeland inderdaad ten opzichte van Nederland... veel eerder industrialisatie, veel eerder een industrieel. Proletariat, Armoede op het platteland is het natuurlijk altijd geweest. Men heeft ook eerder geprobeerd om er in, in ieder geval iets aan te doen. En voor een deel is, uh, is, uh, is Dickens daar ook aan debet aan geweest. Ik moet ook zeggen dat... Het is nu nog steeds een beetje... Het is het dikkens jaar, hij is 200 jaar geleden geboren. Maar ook 200 jaar geleden is uh, Henry Mayhew geboren. En die heeft een boek geschreven, uh, London Labour and the London Poor. Dat is dan voornamelijk natuurlijk hoe dat in Londen, in de grote stad, was. En, uh, uh, dat is eigenlijk, zo, zou je kunnen zeggen, een, een, een, meer, een wat meer wetenschappelijke tegenhanger van het werk van, uh, van Dickens. En Dickens nodigde ook dit soort mensen uit om in de tijdschriften die hij redigeerde uh, te publiceren. Dus ook andere schrijvers die betrokken waren met, uh, met de armen. En uh, ja, men probeerde zoveel als mogelijk was uh, vanuit de, zeg maar, een beetje een progressieve, zoals we dat nu zouden noemen, middenklasse optiek... Uh, medestanders te krijgen. En uh, nou ja, van tijd tot tijd lukte dat dan wel. Maar heel, heel veel opgeschoten heeft het toch niet. Is nee. het, uh, als wij denken in, in Nederland aan een, aan een boek... Aan dat een rol heeft gespeeld... Moet, moet we dan, komen we dan bij je cremer uit, de fabriekskinderen? schijnt schijnt wel dat er een rol gespeeld wordt... kinderwitje van, van houten. Wat ja. de... Ik kan me ook niet heel veel literatuur... eerder bedenken nee. die echt over armoede gaat... en die erg populair was in Nederland. Ik bedoel, ja. Als je kijkt naar die, die schetsen... Van, van gewone mensen, zeg maar. Dat was ja. al iets vrij mm -hmm. nieuws. Hè? De, uh, camera obscura en dergelijke. Ja. Maar dat zie je niet... Ik weet het niet precies, maar volgens mij niet echt veel armen nee, de met lage middenklasse. Ik is een voorbeeld Je Keesje, de diakenhuismannetje... dat zo graag begraven wil weer worden in zijn eigen doodshemd. En daarom spaart, want hij heeft geen eigen huis en krijgt ook geen eigen graf. Hij wil wel zijn eigen hemd, dus niet een hemd van een diakonie. Uh, en die wordt gecontrasteerd dan met Klein Klaasje... die ook in, in zo'n armen gesticht woont en die zuipt. En die heeft een bochel, dus hij bedelt. He, dat is dan de, de, de slechte armen. Dat wordt allemaal in een soort moreel obscuur gesteld. He. De, de nobele, nobele, fatsoenlijke armen die het verdient... en de slechte armen die het echt aan zichzelf te danken heeft. En daar komt men eigenlijk niet uit. Ja. En werd Dickens eigenlijk in Nederland ook heel erg veel gelezen in die tijd? Uh, ja. ja, ja. ja. Want dat kan nou, dan ook wel inspirerend ja, geweest ja. zijn. Want, is er iets bekend over wat... Uh, want je had... Nederland werd in de 19e eeuw voornamelijk door liberalen uh, geregeerd. Nou, niet heel de wat? 19e eeuw. Maar uh, was, nou ja, ja, midden 19e eeuw. Dan, ja. Ja. Uh, die, die liberalen uh, wilden die niet ook wat aan die armoede doen aan dat probleem? Er zijn een heleboel liberalen die daar wat aan ja. hebben geprobeerd te doen. Ja. Steven Blaupot en Katen kom je continu tegen. Die heeft, als, ook als Kamerlid, heel veel toespraken gehouden... over wat de staat voor taak had hierin. Um, dat, er is absoluut een stroming. Ook figuren als, als Akkersdijk, uh, he, beroemde uh, staathuishoordkundige... Die, die wilden dat wel op de agenda zetten, maar niet op de manier... zoals we dat later hè, hebben herkend als in de sociale uh, uh, beweging... Zeg maar, het idee van een soort marxistisch idee van er is een strijd tussen uh, belangen... en er is een strijd tussen groepen in de maatschappij. Nee, er was toch nog meer het idee van een harmonie. En de harmonie was nog binnen handbereik, maar er was een klein dingetje misgegaan. Bijvoorbeeld drankmisbruik of bijvoorbeeld de armen waren net niet moreel genoeg... om zichzelf hè, toch te gaan sparen bijvoorbeeld... Je ziet daar nog steeds een soort vrij optimistisch idee over uh, oplossing van deze kwestie. En ook wel een acceptatie dat armoede er gewoon bij hoorde, maar dat de armen vooral niet gevaarlijk moesten worden voor uh, de maatschappij. Revolutietijd natuurlijk, jaren 40. Dus het spook van de revolutie. werd wel vaak genoemd. Al ook een extra reden om nog eens te praten over het armwezen, het pauperisme. Er was wel wat angst, maar er was nog niet een idee: van dit is zo fundamenteel verkeerd. Dan moeten we echt. De staat eens even. Ja, die parlementaire enquête is denk ik in de jaren tachtig. Dat het een beetje op dat besef door te dringen, dat er echt iets mis is. Met de arbeidsomstandigheden, met ja. de lage lonen, met de kinderarbeid. Dat, dat, Industriële armoede ja, precies. inderdaad. En dan krijg je de sociale kwestie. En die is veel bekender. Maar ik denk eigenlijk ja. dat je ook zou kunnen concluderen dat die sociale kwestie al veel langer op de agenda staat. Dat in de jaren 40, vanaf de tijd van de crisis van de jaren 40... de jaren 50 en 60 uitgebreid gesproken is door allerlei burgers... He, hetzij predikanten, hetzij gewone uh, burgers ja. over deze... Ja. De sociale kwestie is eigenlijk zo'n moderne variant, zou je kunnen zeggen. Armoede is natuurlijk van, van alle eeuwen in zekere zin... maar die sociale kwestie is dan het zien in een industriële verhouding... een industriële samenleving. Ja. Nou... Uh... We zijn begonnen met Dickens, ik wil eigenlijk ook weer afsluiten met Dickens. Um, er was een tijdgenoot van Dickens, die heette Karl Marx. Ze zijn nog bijna op dezelfde uh, begraafplaats terechtgekomen, als Victoria niet uh, Dickens in de Poets Corner had uh, begraven. Maar um, is er iets bekend of, uh, en Engels die natuurlijk ook in Manchester allerlei dingen beschreef uh, in een, van een fabriek, ik, weet niet, ik ben vergeten welke, uh, is er iets bekend over, wat, heeft Dickens dat ooit gelezen? Nee, dat zou ik niet weten of Dickens Marx heeft gelezen. Omgekeerd wel. Dat begon je al mee met te zeggen dat hij dus eh, vond... in ieder geval van... waarschijnlijk had hij het over hard times. Dat is in een, in een brief aan Engels van Marx uit 1854... dat hij dus zegt dat er meer politieke en maatschappelijke waarheden... Aan de wereld waren kenbaar gemaakt door Dickens, dan door alle politici, publicisten en moralisten bij elkaar. Dus het omgekeerde, maar ik denk dat, dat Dickens ook helemaal niet op die, tuur, die tour was. Hij noemde zichzelf radicaal-liberaal, maar in veel opzichten was hij toch ook een conservatief. Hè. Hij vond dat de plaats van de vrouw toch uh, nou ja, typisch traditioneel was in de keuken, zeg maar. En uh, als verzorgster van het gezin. En de man moest de kostwinnaar zijn en het hoofd van het gezin zijn. En, uh, en verder, uh, ja. Uh, I I moest hij dus niet zoveel hebben van, van, van sociale uh, ontwikkelingen... in de zin van, van vakbonden of organisaties. Hij vond eigenlijk dat het uh, ja, tussen werkgevers en werknemers... zoals we het nu zou noemen, moest worden opgelost. Of, of als, als, als individu, dat iedereen ook op individuele wijze... zijn verantwoordelijkheid moest nemen... En ik denk niet dat hij daar veel van in Marx zou hebben teruggevonden. Hij was meer van het poltermodel. Nou ja, dat, dat nou ook. Nee, ik denk dat hij gewoon... paternalistisch is, denk ik, toch wel het beste, het beste woord. Uiteindelijk is hij toch ook een kind van zijn tijd. Er zijn uiteindelijk wel natuurlijk uh, predikanten geweest... die uh, de um, um, socialistische Zeker. en anarchistische kant zijn opgegaan. Ja. Um, maar dan komen we in een heel andere fase van het, uh, het, uh, de aanpak van de armoede... en uh, het veranderen van de maatschappij... Dit was uh, in ieder geval dit verhaal. Ik ga Maatje Jans, Wim Tiggers, David Bos en Nelleke Noordervliet. Heel goed. hartelijk bedanken. Ja, tot zover de opname van gisteravond op de Nacht van de Geschiedenis. Nog even over Frizo. De zender National Geographic heeft inmiddels de oprechte excuses aangeboden... voor het bericht als zou prins Frizo zijn overleden. Het was een technische storing. Die blijkt de boosdoener te zijn van het feit dat dit bericht op het scherm verscheen. Ja, Er gebeurde meer deze week, zoals de corruptieschandalen die naar buiten kwamen. Eerst de Roemondse VVD-wethelder Van Rij... die moest aftreden gevolgd door het opstappen van de burgemeester van, van Meersen. Een liberaal partijgenoot aan wie Van Rij vertrouwelijke informatie zou hebben doorgegeven. En donderdag diende de CDA-burgemeester Van Lingewaard zijn ontslag in... vanwege herhaald declareren van niet gemaakte kosten. Ja, Italiaanse toestanden in de polder, daar lijkt het op. Is dat nieuw of kennen we in Nederland een lange traditie van ambtelijke corruptie? Om die vraag te beantwoorden hebben we Michel van Hulte aan de telefoon. Oud-staatssecretaris en sociograaf aan de Universiteit van Amsterdam. Die veel onderzoek heeft gedaan naar corruptie in binnen- en buitenland. Goedemorgen, meneer van Hulte. Goedemorgen. Ja, moeten we ons zorgen gaan maken na afgelopen week? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we heel blij moeten zijn over wat er de afgelopen week gebeurd is. Omdat nu tenminste in een paar gevallen bekend is geworden wat er echt achter de schermen gebeurt. En daar hebben we allemaal profijt van. Ja, ja, dit is maar een topje van de ijsberg. Ja, ik denk dat uh, een van de heren die op een gegeven moment op radio of cv was... en die zei dit gebeurt in heel Nederland en per ongeluk komt het nou in Romonde over water. En dat geeft eigenlijk ook de Rijksrecherche toe omdat het eigenlijk maar een toevalstreffer is via die telefoongesprekken tussen Van Rijen en Van uh, Ja, als het inderdaad, dat dus over heel Nederland dit soort dingen gebeuren... en we weten dat niet, wat er precies zich afspeelt. Ja, maar uh, u heeft er onderzoek naar gedaan. Uh, het is geen nieuwe ontwikkeling in de politiek, hè? Dit is een ook een oude Nederlandse traditie. Um. De is natuurlijk heel gebruikelijk. Ja, vroeger werd op een heel andere wijze geregeerd en werd ambten werden verkocht, belastingheffing werd verkocht. Er waren mensen die zich daarmee bezig hielden en die hadden dan dus een belang mee om op, op de juiste wijze de senkjes binnen te halen. Die ze aan de andere kant weer moesten afdragen aan de landsheer of aan de staten of aan wie dan ook. Ja, maar hoe, hoe, hoe zat dat in de, de, zeg maar de tijd van de ontstaan van onze, on, onze republiek... toen uh, je volgens mij toch minder hoefde af te dragen aan landheren en dat soort dingen... en er een soort burgerlijk bestuur kwam? Ja, toen gebeurde er toch ook van alles. Uh, met name omdat wij natuurlijk nogal uh, in de koloniën zaten. En dat was toch wel een hele belangrijke zaak. Onze hele zeescheepvaart met uh, de vaart op de Oostzee en de vaart op, op wat nu Indonesië is... Uh, ja, daar werden voortdurend ambten verkocht. Uh, je, je, je kon voor een prijs, kon je daar terecht. En het is bijvoorbeeld bekend de Zeeuwse bewindhebbers van de VOC. Die hadden onderling een afspraak dat bij tourbeurt iemand mocht worden aangewezen als onderkoopman. Dat ging dus kennelijk niet op kwaliteit van mensen, op de functie die ze moesten gaan uitoefenen. Maar iedereen kwam aan zijn trekken. Want als je onderkoopman werd, dan kon je goed bijverdienen. En dat was een hele mooie post. Ja, ja, maar de, en, en hoe zat het met uh, ge, gezagsdragers, burgemeesters, andere bestuurders in die tijd? Nou ja, daar werd natuurlijk ook omkoping gepleegd. Er waren bepaalde families, een uh, betrekkelijk klein aantal families, bijvoorbeeld in Amsterdam, die een stadsbestuur vormden. En uh, zelfs zonder dat je daar precies de feiten van op tafel krijgt, kun je nagaan dat er een zekere afwisseling optreedt onder die burgemeesters. Want is dus een uitruil tussen families. Wanneer ben ik aan de buurt? Wanneer ben jij aan de buurt? En dat gebeurt niet voor niks. Dat is macht veroveren... om die macht te kunnen gebruiken, om er zelf beter van te worden. En, en dat is toch de essentie van corruptie. Een instantie waar in die tijd natuurlijk veel verdiend kon worden... was de VOC. Was de VOC vrij van corruptie? Nee, bepaald niet. Die was er brugt. En, en het interessante eigenlijk uh, bij de VOC is nog dat de, de, de windvoerders hier in, in, in Nederland, in de verschillende kamers van de VOC... dat die het wisten en konden weten... omdat hun mensen die naar de Grote Oost gingen... die dus naar in Indonesië gingen om daar de handel te, te verzorgen... die stuurden de extra verdiensten die ze daar maakten... en dat liep echt in de tienduizenden guldens... En vergeleken met nu moet je dan in de honderdduizenden en de miljoenen denken... die maakten ze via de bank van de VOC over naar Nederland. Mocht dat allemaal zomaar... Uh, het mocht natuurlijk niet, maar het werd wel getolereerd. Het was aanvaard gebruik. Ja, maar dat kan toch nooit goed voor het bedrijf geweest zijn? Nou ja, bedrijven zijn ook failliet gegaan aan het eind van de 18e eeuw. Dus uh, dat, ik denk dat dat daar veel mee te maken heeft gehad. En, dat... en, en kwam men toen niet op het idee om een paar regeltjes op te stellen... om dit soort dingen in de toekomst te voorkomen? Nee, maar het grote probleem is namelijk dat degenen die, die extra winsten binnenstrijken... dat zijn tegelijk ook de machthebbers... En die zouden degene moeten zijn die de regels moeten aanscherpen. En dat probleem dat blijft bestaan. Dat is ook op dit moment nog steeds het probleem. Mensen komen aan de macht en denken dan op een gegeven moment dat ze een soort onderkoning zijn geworden. Tot het moment komt dat ze zelf denken als onderkoning dat geld te moeten verdienen. En, en, dan gaat het, en die zijn niet de mensen, de eerste mensen die de regels aanscherpen. U doet nou alsof het een groot nationaal probleem is waar wij eigenlijk helemaal niet van op de hoogte zijn. Nou, ik denk dat het grootste probleem eigenlijk erachter ligt... Wat ik, wat ik nu zeg, is dat de controleinstanties... die mensen die macht hebben moeten controleren... die moeten toezien, dus leden van raden van toezicht... gemeenteraden, provinciale staten, Tweede Kamer... dat die te weinig en niet scherp genoeg hun taak uitvoeren. Een gemeenteraad in Roermond, die had al tien jaar de kans... om te kijken naar wat er met meneer Van Rij aan de hand was. Er was zo te beneden een reglement in Roermond waarbij werd aangetekend in een register van BNW... wat ze deden aan zaken die je mogelijk kon scharen onder integriteitsbeheer. Mm -hmm. dat, dat register werd nooit geraadpleegd door raadsleden. Dan denk je, ja, als je dat nou als raad instelt... dan moet je dat natuurlijk wel gebruiken. Is dat nou... Wat denkt u Komt het nou dat niet raadplegen? Komt dat nou omdat men denkt... Dat komt bij ons niet voor, dus je komt niet op het idee om dat te doen. Of is het juist omgekeerd, dat ze weten, ja, we weten dat het gebeurt... en laten we ons dus er maar niet mee bemoeien? Nou, het wordt iedere keer weer opnieuw geprobeerd. Ik denk dat een hele toezichthouders eigenlijk wel vinden dat dit moet... en dat ze hun taak moeten uitvoeren. Dan, dan komt er ook zo'n register tot stand. Kijk op het internet naar het register van de Tweede Kamer, het cadeauregister. Als je dat register moet geloven, dan krijgt geen enkel kamerlid vrijwel nooit een cadeau. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Dat kan niet. Er is ook een reisregister. Daar staat vrijwel niemand in. En wat erin staat zijn reizen die betaald zijn door de Tweede Kamer zelf. Die registers worden ingesteld met een goede bedoeling. We willen controleren. We stellen dus een register in. Alleen vervolgens is er niet ergens iemand benoemd... die regelmatig dat register in de gaten houdt... en die terugmeldt, bijvoorbeeld naar de Tweede Kamer... of terugmeldt naar BMW of de gemeenteraad... van, wij constateren dat er een register is om bepaalde zaken te noteren. We zien dat degene die dat zou moeten doen, het niet doen. Ja. En dan moet je dus ingrijpen. En niet zoals bij Van Rij, die overigens nog steeds niet veroordeeld is, hij is pas in onderzoek, euh, niet, dat niet continu in de gaten houden. En dan kan het natuurlijk doorzieken als je dat tien jaar laat lopen. Ja, dan gaat het op een gegeven moment fout. En dat is dus kennelijk nu gebeurd. Ja, maar uh, u suggereert eigenlijk dat, dat, dat er sinds die VOC-tijd weinig veranderd is. We, we hebben nu een kleine honderd jaar hebben we, uh, uh, al, algemeen kiesrecht. Uh, wat ook betekent dat als mensen gekke dingen doen... Uh, dat ze niet herkozen uh, hoeven worden. Uh, heeft dat dan niets veranderd? Is, is er niet gepoogd in het verleden, als we nou wat verder teruggaan... Uh, om daar verandering in aan te brengen, om, om dit wel helder te krijgen? Natuurlijk is dat gepoogd. Het is ook deels gelukt... Uh... Onder andere onze politie in het hele land, die komt in alle onderzoek eruit stekend uit. We hebben een politiekorps wat feitelijk niet toegankelijk is voor corrupt handelen. Nou, daar mogen we ons voor prijzen aan de ene kant. Ja, maar als en... we het even tot de politici beperkt houden. Ja, maar die politici zijn wel belangrijk natuurlijk, want die politici worden dus ook in de gaten gehouden door die goede politie. En dat gebeurt in sommige buitenlanden nog niet eens. Dus op dat punt zitten we nog vrij goed. Hebben We al heel wat bereikt, maar we moeten veel en veel verder gaan. Uh, hoe dan? Is, is, moet er een scherpere wetgeving komen? Nou, er moet om te beginnen natuurlijk beter gekeken worden wie naar bepaalde posten gaat. Nou, daar zijn ook anderen mee bezig met die gedachten. Je moet natuurlijk... Er zijn allerlei integriteitsvoorschriften vanuit de overheid. Er zijn allerlei handleidingen hoe gemeenteambtenaren en gemeentelijke politici... Provinciale politici, politici zich dienen te gedragen. Gebeurt dat dan ook, zoals dat in die handreikingen staat... Um, wat doen we met mensen als we constateren dat er iets fout is? We weten vrijwel zeker dat er allerlei zaken verkeerd lopen... in zowel de politiek als de ambtenarij om die politiek heen... die onder de pet worden gehouden. Daar wordt intern, wordt dat disciplinair, worden er maatregelen genomen maar die worden niet bekendgemaakt. Michel van Hulten, um, we moeten gaan afronden. Het feit dat er uh, geen bekendheid aan is, wo uh, wordt gegeven... Dat heeft misschien ook, is misschien ook een van de oorzaken... dat uw boek um, Corruptie, Handel in Macht en Invloed... is het nog te verkrijgen? Dat is gewoon in de handel het is van de staatsdrukkerij. Elke boekhandel zou het in principe kunnen hebben. Maar okay. het opvallende is, dat is al eerder gebeurd met auteurs op dit terrein... Uh, ze worden niet gereserveerd. Kanten doen het niet. Nee. Op die week hebt, Nou, wij gedaan. hebben het in ieder geval genoemd. En ik moet er een einde maken voor dit gesprek. Na het nieuws zijn we weer terug. Dank u wel, Michel van Hulten. Sport op Radio 1. Vanmiddag de heer de Op Van Ajax komt, er wordt binnengewerkt. Nee, blijft op de lijn liggen. 5 ajax vanaf half 1 in de perstribune. En de slotfase 1 langs de lijn. Vaart schiet schieten, ja. Hij schiet er Verder Bexwolle, PSV. Doelpunt. Ja, tegelijk maken. Ach, ach. Hier raakt hij, CRV. En dan ligt hij erin. Hij ligt er al in met zijn rechter. En om half vijf Vitesse AZ. Na Naar de 2 2 de bal van dichtbij. Bijna ingetikt. En ook Hockey en Wereldbeker Veldrijden. LOS langs de lijn. Vanmiddag om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Nog maar twee weken in Amsterdam. De tijd vliegt, dus NieuweKerk.nl Ben je toe aan rust, aan de ontspanning en heilzame werking van de natuur?